Goedenavond, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Onder veel belangstelling is de Fremantle Highway aangekomen in de haven. Het uitgewande autovrachtschip werd vanmiddag binnengesleept in de Eemshaven in Groningen. En gisteren werd besloten dat dat de veiligste plek is voor het schip, onder meer vanwege de faciliteiten, zegt Rijkswaterstaat. We weten dat er wat water in staat, we weten natuurlijk ook dat er brand is geweest. Dat is er helemaal volledig uit. Maar dan nog wil je in ieder geval wel dat, mocht er onverhoopt iets gebeuren, dat je in ieder geval wel als alle faciliteiten uh, in de buurt hebt. Uh, dus vandaar dat ook de veiligheidsregio er zeer nauw bij betrokken is. Wat er nu precies gaat gebeuren is nog niet bekend. Bergers zullen kijken hoe de duizenden auto's aan boord van het schip afgehaald kunnen worden. En er is wel enige haast bij, want over twee maanden komt er een ander schip aan op deze plek. Een militair uit het Brabantse Helvoort is opgepakt voor gijzeling. Gisteravond werd daar een vrouw gevonden op straat. Ze vertelde dat ze gegijzeld en mishandeld was door de man. Wat de relatie tussen de twee is, kan de politie nog niet zeggen. De transfer van Mohamed Iatare naar de Turkse club Samsun Sepor gaat toch niet door. De voetballer kwam volgens de club met aanvullende eisen waar ze niet mee akkoord konden gaan. Wat Iyatare wilde is niet bekendgemaakt. De middelvelder stond vorige week nog onder contract bij Juventus. In Walgen in Zeeland zijn twee politieagenten ontslagen vanwege grensoverschrijdend gedrag. Het gaat om discriminatie en seksueel ongepast gedrag. Maar er werd ook gevaarlijk met vuurwapens omgegaan. Dat kwam anderhalf jaar geleden al aan het licht. De Nederlandse politievakbond legde uit waarom het zo lang duurde voordat er ingegrepen werd. Nou, het speelde zich af toch in een, in een cultuur van wegkijken en mondje dicht. Ook sommige leidinggevenden die de andere kant op kijken. Bespreekbaar maken van dit soort dingen is echt lastig. In een, uh, we hebben natuurlijk een familiecultuur met vele positieve dingen. Maar de negatieve dingen zijn uh, dat als hij met iemand werkt, waar je ook regelmatig uh, bedreigingen, vechtpartijen en dat soort dingen oplost. Ja, is toch gewoon hartstikke moeilijk bespreekbaar te maken. Er zijn ook agenten overgeplaatst. Sommige anderen hadden zelf al ontslag genomen. Het weer nog, er zijn nog steeds buien, al klaart het vanavond een beetje op. Vannacht komt het af, dan gaat het als 12. Morgen aardig wat zon, maar ook weer buien. En het wordt 20 tot 22 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Kom eens terug voor, voor deze Zandvoort draait door met een nummer van Deep Purple. Ja, zo kan weer een tijdje terug. En dit was dus niet John Lord die we hoorden, maar David Coverdale die later nog bij Whitesnake nog zijn opwachting maakte. Ik kwam dit nog tegen bij het afstoffen van mijn muziekcollectie Dakota en Four Leaf Clover. Let's sit down and talk it over.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 Vorig jaar had hij de gouden status, deze single van Son Nieuwe met Multicolor. Maar hij kleurde uh, afgelopen maandag toch wel in alle kleuren van de regenboog, eerlijk gezegd. Want daar werd hij bij gebruikt, bij Pride at the Beach. Daarvoor hoorde je 4 Leave Clover van een uh, band die niet meer bestaat. Dus is een damesband uh, met uh, onder meer Lisa Brammer in de gelederen. En dat was maar één wapenfeit van uh, dat uh, album... En daarna hebben we eigenlijk niks meer van ze gehoord. Weer even stevig werk van mevrouw Debbie Harry, oftewel Blondie, en Call Me. FM. ...in april uh, in hoofden of uithoofden van mijn functie van redacteur van 3 voor 12 Noord-Holland... ...iets uh, beschrijven over deze single. Nou, dat hebben ze geweten hoor. Goldband is niet weg te denken bij de, de festivals uh, de afgelopen zomer. Voor zover je nog voor de zomer kunt uh, spreken. Rommel en daarvoor je Blondie met uh, Call Me... Dus gaan we nog even verder met uh, weer even fijn werk uit de jaren 80, New Wave zelfs, want daaronder werd dat geschaard. En deze dame treedt nog steeds op, maar is inmiddels al wel de 60 voorbij. En toen, toen was het nog een jonge dame die nog behoorlijk wat uh, sprong op het podium. Kim Wald, and a view from a bridge. je Deze band uit Engeland, want ze komen uit Engeland. Niet heel erg bekend, maar wel in Engeland zelf. Daar scoren ze toch nog wel redelijk in de underground scene. Maximo Park heet, heet de band. We zijn is al weer een tijdje terug. Hoe ik aan dit nummer ben gekomen, ja, ik luister nog wel eens naar andere radiostations die ook nog eens alternatieve herrie laten horen. En dan vind ik het af en toe wel eens leuk om ook dit soort dingen even voorbij te laten komen. Beetje, ja, uh, Pop Noir, een beetje nieuw evenrandje. dat uh, komt mooi uit, want daarvoor harder Kim Wild met View from a Bridge. Nou, de mensen die een beetje op hebben zitten, letten hier in Zandvoort, uh, die zien dat er alweer bordjes komen met FOM Supplier. Nou, uh, dan weet je al hoe laat het is. Dan zijn ze al bezig met de Formule 1, de Dutch Grand Prix. Want die komt uh, volgende maand, uh, komt, nou zeg ik deze maand al, komt die uh, hier naar Zandvoort toe. Over een drietal weken zal dat gaan plaatsvinden. En om dat toch nog een beetje gevoel te geven... gaan we nog even naar de anthem van 2020. En we moeten hem opgraven, want die is nooit gehouden, die Grand Prix. Maar Davina Michel die had toen voor 2020 dit nummer bedacht. Beat me!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 I'm just Dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een militair uit het Brabantse Helvoort is gearresteerd... omdat hij een vrouw zou hebben mishandeld en gegijzeld. Ze werd gisteren op straat gevonden. In het huis van de militair werden harddrugs gevonden. In China moeten 850.000 mensen hun huis uit vanwege overstromingen. Een orkaan veroorzaakt recordhoeveelheden regen in delen van China. Rond Peking wil de regering gebieden onder laten lopen. En de transfer van Mohamed Ihatarin naar de Turkse club Samsun-spoor gaat toch niet door. De voetballer zou met aanvullende eisen zijn gekomen en de club kon daarmee niet akkoord gaan. Het weer, soms een bui, verder vanavond opklaringen. Vannacht is het droog en dan is het ongeveer 12 graden. ZFM, met een hoofdletter Z Van zon, zee, zandvoort en zomerit. Robert Plant met uh, Big Lock, ook alweer 40 jaar geleden. En deze man van Madonna ook, omdat het toch een beetje de Pride Week is. Dus vandaar dat we hem nog eventjes hier voorbij laten komen. Een tijdje terug zat ik even op YouTube te knallen... en toen kwam ik dit tegen van de heren van de police. En ze stonden een clip op te nemen bij zo'n space shuttle Walking on the Moon... I'm not afraid of Van Woesie Bamboezie heet die uh, Shubido En het nummer dat uh, is uh, min of meer ingezongen door mevrouw Kate Harrison. We gaan ook uh, vlug even verder. Want uh, deze is ook toch niet versmaden. Dat is een Nederlandse band. En de heren heten de Elephant. En luister goed naar uh, hun nieuwe single, baby Jean. Sometimes it's stuck in the rain. It's seen. op dinsdagmorgen nog een programma bestond uit drie heren en ik als laatste erbij kwam ja, we spoorden op een prettige manier niet ik had nog wel zo toen heb ik een paar keer Elephant als kutnummer uitgeroepen dat was dan het scherzende verhaal daarachter was dat je dan op een gegeven moment met iets moois er tegenover moest stellen nou, dat was Elephant in dat geval waarop een aantal weken later de heer Stuij op een gegeven moment kwam... en die zei, ja, die bent, daar hebben we toch wel gehoord. Dat hebben we toch ergens gedraaid. Ja, dat klopt. En die bleken toen ineens door NPO Radio 3 te zijn opgemerkt. 3FM 3 ging ermee aan de haal. Ja, uh, dank je de koekoek. Maar goed, uh, deze uh, jongens, die doen het niet uh, slecht. Ze komen uit Rotterdam en dit is uh, het laatste werkje... wat ze hebben uitgebracht. Uh, Baby Jean daarvoor. Dus woosie bamboezie... En dan is het even tijd in deze Zandvoort draait door. Maar ik geef je ook nog te kennen dat hij vanavond helemaal achterin in Alternative FM nog een keer voorbij komt. De enige echte cult klassieker die wij hier kennen. Alleen een hit geweest bij Walter Sans en ik. En Walter is tegenwoordig woordvoerder bij de gemeente. Maar we draaien hem nog af en toe wel. Verline met alleen, Ik weet dat ik What's uh -huh. 69. Straks meer. 4 FM. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 7.